Over de medische, uh, medische situatie van, uh, van Prins Friesor. En de NOS zendt die toelichting live uit vanaf 5 voor 12 hier op Radio 1, op TV op Nederland 1 en op journaal 24. De gemeente Almere heeft plannen voor de bouw van een nieuw ijsstadion. Het ultramoderne stadion komt waarschijnlijk in het stadsdeel Almere Poort en kost 60 miljoen euro. De bedoeling is dat er twee banen van 400 meter komen. één voor topsporters en één voor recreanten. Het nieuwe ijsstadion moet in 2016 gereed zijn. Deze week werd bekend dat er definitief geen nieuwbouw komt voor de Schaatsbaan Tiaf in Herenveen.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 De inspectie voor de gezondheidszorg moet uitzoeken of de RTL-uitzendingen met verborgen camera's in het VU-medisch centrum kunnen worden voorkomen. Dat vindt Wilna Wind, directeur van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Wind vindt dat het ziekenhuis de camera's nooit had mogen ophangen, omdat daarmee het vertrouwen in de artsen geschonden wordt. Het probleem is dat ze die camera's hebben opgehangen, dat ze het vertrouwen van mensen hebben uh, geschonden. Als je in zo'n situatie terechtkomt, dan moet je niet over. We uh, hoeven nadenken over of daar camera's hangen of, of je toestemming moet geven. Dat moet helemaal niet aan de orde zijn. En vuur veroorzaakt het zelf. Dat is het punt. En ik hoop toch werkelijk dat we dat binnenkort eens gaan begrijpen. Het VU Medisch centrum blijft achter het programmaconcept staan. Dan is weer nog veel bewolking en wat regen of motregen. Vanmiddag in het noorden van het land opklaringen. En het wordt ongeveer 12 graden. In het weekend droog en geregeld zon. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Griekenland bezuinigt op bijna alles, behalve op defensie. En de vraag is, hoe kan dat en wie profiteert daarvan? Bietstad Den Haag is een rijker De laatste werkdagen van een postbode. Het was mooi werk, maar ja... Het houdt op te bestaan. Dus uh, nog 45 dagen te gaan, dan gaan de weekenden er nog af. Ja, dat is gebeurd. En het ochtendumeur van Siska Dresselhuis. Het is 5 over 10 bijna. Het is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Terwijl geen Griek aan de harde bezuinigingen van de regering op kont komt... is de Griekse regering niet van plan om de tekorten op de defensiebudgetten te beginnen. Momenteel geeft Griekenland van alle landen in Europa... in verhouding het meeste geld uit aan defensie. Rob de Wijk, directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom mogen die Grieken, uh, moeten die Grieken op van alles nog wat bezuinigen, maar niet op defensie? Nou ja, dat is natuurlijk ook uh, eigenlijk vreemd. Het is wel verklaarbaar, overigens. Uh, Griekenland uh, heeft uh, van oudsher. Uh, ...een wat moeizame relatie met uh, Turkije. Er zijn eigenlijk ook aanhoudende problemen geweest met uh, de kwestie Macedonië. Ja, dat betekent uh, dat er toch een soort... Uh, ...ja, je zou bijna kunnen zeggen angstcultuur heerst in uh, Griekenland... ...die heel diep teruggaat in de geschiedenis duizenden jaren... Worden er soms, of er wordt, over duizenden jaren terug worden er referenties gemaakt over hoe slecht de tegenstander is. En dat betekent dat ze feitelijk blijven investeren in hun defensie terwijl ze zich eigenlijk niet kunnen voorlopen. Nee, want de vraag is hoeveel geven ze uit? Ja, dat, dat, dat is altijd moeilijk uit te rekenen, maar ik, ik schat een nou laten we zeggen, een, een, een 6 miljard uh, uh, euro. Ze zitten net iets onder Nederland. Juist. En als je dat nou in, ver, in verhouding tot het Bruto-Nationaal product rekent, want dat is altijd wat dan telt. Ja, uh, is... op, dan zit je op, op, op 3,24%. En Nederland zit ongeveer op 1%. Procent. Dus dat is echt gigantisch veel. Dus ze geven relatief gezien. Drie tot vier keer zoveel aan defensie uit als Nederland. Ja, zijn er andere NAVO-landen die nog meer uitgeven? Uh, procentueel gesproken, ja. Nee, nee. Ja, Amerika zit daar boven, maar ja, dat is natuurlijk een apart geval. Ja, <laughs> goed. En nee, maar, dus... maar, maar, maar, maar Griekenland zit eigenlijk wel, wel boven in de boom wat dat betreft. En dat ja. is verklaarbaar ook door de grote buurt Turkije, ja. die heel erg veel geld aan uh, defensie uitgeeft. En uh, ja, Griekenland vindt zich toch uh, in een soort uh, wapenwetloop met dat land. Uh, en, uh, en, ja, en daar wordt er zoveel in geïnvesteerd. Maar goed, de Griekse bevolking moet pijn leiden nu. Dat zien we ja. elke dag op televisie. Ja. Uh, de, de offers die ze moeten brengen zijn gigantisch. De werkloosheid stijgt. Mensen hebben honger. Kunnen hun kinderen niet ja. beter eten geven. Waarom gaat die regering niet wat minder uitgeven aan raketten en tanks? Nou ja, Dat heeft dus uh, te maken met die perceptie uh, dat het land enorm wordt bedreigd. Als je kijkt bijvoorbeeld wat er met Turkije aan uh, de hand is... Ja, dan, zit, dan, dan ligt het eigenlijk het probleem met name in het feit dat uh, Griekenland uh, feitelijk de hele Egeese zee ongeveer beheerst. Uh, de Griekse eilanden komen tot aan de kust van uh, Turkije. Ja. Uh, dus er is een probleem met betrekking tot de grensafmakening van Wie is nou verantwoordelijk voor welk deel van het zeegebied? Een ander probleem is uh, bijvoorbeeld uh, uh, de economische zone. Wie ja. heeft de rechten in de 200-mijlzone om daar bijvoorbeeld naar olie te gaan boeren of allerlei andere grondstoffen grond uit te halen. En dus in deze tijd niet onbelangrijk, want die grondstoffen worden steeds uh, duur. Schuister, ja. Ja, dat, is, uh, dat zijn voor Griekenland ongelooflijk belangrijke zaken, maar voor Turkije ook. En wat je dus ziet continu is dat de Turkije ook in de ogen van Griekenland het Griekse schendt. Ja, ja, dus vliegtuigen van Turkije die vliegen daar overheen en dat doen ze natuurlijk om te provoceren en eh, dat leidt allemaal niet tot echt grote problemen. Maar ja, het leidt wel tot een situatie waarin eh, Griekenland zegt van wij kunnen onze defensie niet naar beneden schroeven. En ja. dat is echt de perceptie of het echt zo is, dat is natuurlijk een tweede. Ja, hoe versterken die Grieken hun leger? Ja, door eh, gigantisch te investeren met name in, eh, in, in wapentuigen dat uit Frankrijk komt, Duitsland en uit de Verenigde Staten, laten we zeggen, die, zijn, die drie landen zijn uh, toch wel uh, voor uh, twee derde, drie kwart uh, uh, van uh, alle wapenleveranties verantwoordelijk. Ja. Daarnaast uh, is Rusland een opkomende wapenleverancier. Uh, er zijn bijvoorbeeld net uh, duizend infanterie gevechtsvoertuigen uh, uit dat land gehaald. Uh, maar goed, uh, de Europese Unie, de NAVO-landen. Die uh, profiteren natuurlijk het meeste van deze Griekse wapen aankopen. Uh, Juist. Goed, je zegt de, de Franse en de Duitse industrie. Ja. Dan denk ik, ah. Zo zit het dus. Want die uh, Merkel en die Sarkozy zeggen voortdurend... je moet dit doen, je moet dat doen. Ja. Maar ze zeggen dus niet... ga ook eens een beetje bezuinigen op Defensie. Want dat snijden ze in hun nou, eigen vlees. Ja, fles. dat is inderdaad merkwaardig dat ze dat dus uh, niet doen. Maar ik denk dat ze het ook aan de Grieken zelf overlaten. zal ze eigenlijk een worst, denk ik, zijn... hoe, hoe ze precies uh, bezuinigen, als ze maar bezuinigen. En er zijn een aantal dingen die totaal uit de hand zijn gelopen... in, uh, in Griekenland, zoals de belastingopduiking. En als je dat allemaal een beetje op orde krijgt... Ja, dan maakt het ook niet meer zo uit waar je precies op uh, bezuinigt. Um, ja, er wordt dan natuurlijk al snel een link gelegd met uh, het feit dat de Duitse en Franse uh, defensieindustrie hiervan profiteert, van die grote aankopen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar realiseer je ook dat er natuurlijk grote contracten aan de grondslag liggen die je niet zomaar even openbreekt. Nee, maar ja goed, er zijn ook contracten met banken en die worden wel opengebroken. Hè? Die banken die ja, moeten nu 53,8 procent van de schuld afschrijven. Ja. Klopt, maar die banken worden vaak gesteund door de overheden. Ja. Uh, of dat zijn uh, semi-overheidsbanken, uh, dat hebben we natuurlijk in Nederland ook. Dus die overheden hebben daar wel invloed op. Maar ja. niet op een, uh, een, een gemiddelde uh, wapenfabrikant, want dat zijn gewoon harde contracten. En het ja. kost geweldig veel geld om daar vanaf te komen. Zijn er aanwijzingen eigenlijk dat tot op het hoogste niveau, dus tot op het niveau van Sarkozy en Merkel, uh, de Grieken erop gewezen is dat die contracten er zijn en dat ze wel zouden moeten worden nageleefd? Ik heb... Dat nooit gehoord. Dat zou heel goed kunnen, maar ik heb het nooit gehoord. Nee. Nou ja, goed, je weet hoe dat soort lobby's op de achtergrond natuurlijk verloopt. Dus er zal wel, ja, nee, er zal wel denk, druk, uh, want, druk zijn uh, uitgeoefend. Ja, absoluut. Want die, die grote wapenfabrikanten hebben natuurlijk hele goede contacten met, met hun regeringen. Ja. En zullen ongetwijfeld zullen ze hun. Uh zorgen over de situatie kenbaar hebben gemaakt. Goed, dus uh, het, het is een uh, buitenlandgrenskwestie van Europa, om het zo te ja. zeggen. Dus uh, Griekenland ligt aan de buitengrens van Europa, dus dat is strategisch van belang. Dat is één. En twee, het is wel begrepen eigen belang van Frankrijk en van Duitsland... vanwege hun eigen wapenindustrie en de contracten die daarmee gemoeid zijn. Ja, hoewel dat natuurlijk allemaal wat minder makkelijk duidbaar is... omdat ja. je niet precies weet wat er achter de schermen gebeurt. En dan zal je maar een Griekse moeder zijn die uh, haar kind niet kan voeden. Ja, maar aan de andere kant moet je ook constateren dat er een behoorlijk eh, draagvlak is voor je de hoge defensieuitgaven in Griekenland. Want de, Turkije, de Turken zijn nu eenmaal ja. slecht in de ogen van veel eh, Grieken. Eh, je hoeft alleen maar te kijken naar de cyprus kwestie, eh, waar al decennia lang geleden eh, Turkije een deel van het eiland eh, bezet heeft. Eh, wat nog steeds een eh, groot eh, probleem is en je begrijpt dat zeg maar, die oorlogsgevoelens eh, daar wel, eh, wel hoog worden gehouden. Juist. En er zijn natuurlijk ook in een aantal gevallen bijna oorlogen geweest. Met Turkije in 87 en 96 is, uh, is dat gebeurd. Het ja. ging dan ook inderdaad over de afbakening uh, van de territoriale wateren en het luchtruim. Juist. En over die economische zones. Maar ja, die zijn natuurlijk wel geweest. Er heerst vijandschap in dat gebied. De achtergronden bij een op zichzelf merkwaardig gegeven op het eerste gezicht. Rob de Wijk, directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Ik dank u wel. Graag gedaan.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 Je ne suis pas fête, tempête de liberté, un morito. Je me coucher tard. de morito, Je me coucher tôt. Thomas Dutron, Je suis pas d'ici, t'es sec. Faites minutes, au er werd geïntimideerd, er werd gedreigd. De postbode. Laatste stuiptrekking van vervlogen tijden. De mensen worden helemaal geleefd op dit moment. Wat heeft de liberalisering van de postmarkt ons gebracht? Consumenten zoals u en ik hebben er helemaal geen ene fluit aan gehad. Deze week in goede Goedemorgen Nederland. Ode aan de postbode. En dat is een zorgwekkende toestand. Voor de laatste keer, dames en heren, loopt de postbode Frank van Bremen... Zijn wijk en Sander Bartling loopt met hem mee. Nou, we komen een open adres bij de kerk, in het dorpje waar ik altijd heb gelopen. En zoals je ziet hangt hier een wasknijper. Ja. Nou, op die wasknijper daar hangt s'morgens morgens, als ik hier met de post kwam, staat ook op Don't Forget, dan hangt de pastoor, of de non, net wat, die hangt de post eraan die ik mee moet nemen, die verzonden moet worden. Dus die, hang ik, die, die pak ik, die post, die neem ik mee, en hun eigen post gaat in de brievenbus. Aha. En in het begin kwamen de concurrerende bedrijven, die hingen ook hun post aan die wasknijper, want die wisten niet hoe dat precies zat. En dan gebeurde dus dat ik eigenlijk de post van meneer Pastoorje meenam. Nou, we zijn hier bij een uh, adres waar ik altijd de post kwam brengen, en uh, dat is een boerderij. Daar nam ik ook altijd de post mee, en dan, uh, hier hebben we het om. Uh, De op die ik mee moet nemen voor hun. om op de post te gooien... doe ik dan in het bedrijf, niet op de postbrievenbus. Die legt u gewoon binnen. Dag, mevrouw. Die leg ik gewoon binnen en dan de post voor hun zelf bestemd, die leg ik naast. En als de boer of boerin uh, toevallig in beeld is... dan geef ik het persoonlijk even af, is het even een klein praatje. En dan gaan we weer verder, want uh, ja, het is toch belangrijk... dat ik ook de mensen kent waar geloof ik vind, voor mijn gevoel. Niet iedereen denkt misschien zo, maar ik denk zo wel. Mevrouw, vindt u het jammer dat u vast de postbode niet meer ziet? Dat vind ik zeker jammer, want we bouwden toch een, een relatie mee op. Plus, uh, ja, het werd gezwaaid, er werd geroepen en uh, uh, ze brachten het tot aan de deur. En uh, ja, het was altijd heel gezellig. Ja. En, oh, en nou komt er maandags geen post meer. En uh, ja... Ze doen misschien allemaal wel de best, maar ik ben vanmiddag nog bij de buurvrouw, daar op de hoek, nog een uh, brief uh, binnen brengen, die ze hier uh, gisteren uh, gebracht hadden. Ze hebben ook nog uh, uh, hiernaast de post ingegooid en wij zeggen we krijgen op zaterdag geen post, wat raar, wat raar. Nou, dan komt uh, de buurman uh, de volgende dag hier brengen en dan denkt er hoe komt die post nou hier? Ja, het gebeurt allemaal. Ah, kijk, dit is dan zo'n envelop die ik heb gekregen. En dan krijg je uh, je eerste aanbod. Ja, en dan uh, gaat heel koeltjes, cool, eigenlijk een dicht envelop. Je zet, ze rijken hem uit, je zet een handtekening en daar is het. Ik zelf kreeg het eerste aanbod van uh, gemiddeld 34 uur in de week. En dat zag er allemaal goed uit. Ging 170 euro aan inkomsten omlaag doordat ik 12 uur minder mocht gaan werken. Ik werkte dan nog 34 uur per week in plaats van 37. En. Uh, ja, toen kwam kwamen de werktijden die ik te zien kreeg. En daar werd ik niet vrolijk van. Het was van half 1 s'nachts tot negen uur s morgens, Van maandagavond tot zaterdagavond. En ja, ik heb ook nog een gezin. Het is een hele moeilijke keuze die je dan moet maken. Ja. En uh, ja, ik heb gekozen om dit te weigeren. Ik keek vroeger wel eens naar Jerry Springers op tv. En dan ging de vrouw vreemd. En dan vroeg Jerry waarom. Ja, mijn man is nooit thuis. En dan gaf de man als antwoord. Ja, ik heb drie banen. Ik werk 14 uur per dag. En dat is in Nederland ook gaande. Je ziet iemand met per pensioen gaan. Die hoefde vroeger niet bij te gaan verdienen. Die ziet er nu gewoon, een, uh, om, om het nog te kunnen ronddraaien, een baantje moeten zoeken. En dat zijn de mensen die je bij de concurrentie ziet, maar ook bij Post.nl. Dus dat, ja, en ook uh, postbezorgers bij ons werkzaam zijn op dit moment. Ik ken er, die hebben smorgens krantenwijk. Die lopen overdag bij Post.nl en s'avonds rijden ze op de taxi. Die hebben die drie baan al. Ja, je ziet het in heel veel beroepen. Op de bouw ziet het ook al steeds meer. Het wordt nijpender. Mensen moeten steeds weer minder salaris, steeds meer ook in een uur doen. De mensen worden helemaal geleefd op dit moment. En we stonden erbij en we keken ernaar. En dat is een zorgwekkende toestand. Met uh, de Sinterklaas op 5 december, dan hangt er iets speciaals aan de wasknijper. Dan krijg ik een blijk van waardering. Dan krijg ik altijd drie schilakkale les kregen we dan... Ook voor de zaterdagwerker heen en die dingen we verdelen onder de reservepostboden. Die dingen we eerlijk verdelen. Nou, en een hele grote rijmer bij van meneer Pastoor, hoe hij over de postmarkt dacht en zo. Ja, en dat waren eh, enorme leuke dingen. Dat waren eh, ook een stukje waardering voor uh, wat je het hele jaar deed. Dit is uw oude wijk. Hè? Het is een prachtig dorpje. Ja. Hier bracht u de post rond tot een half jaar geleden, ja. tot augustus. Ja, zo ongeveer. Ja. ja, hier heb ik al. Maar nu niet, meer. Niet, niet. Nee, nu niet meer. Het is uh, jammer en. Uh, ja, de mensen, ik kom hier ook wel eens in het dorp. Ik heb nog contact met sommige mensen. Want uh, sommige mensen, ja, die uh, heb ik een goede band mee opgebouwd. Ja, en dan zit je hier zo en dan denk je, ja, het was mooi werk. Maar ja, het houdt op te bestaan. Dus, uh... Wat doet het u als u nou weer door die oude wijk uh, heen loopt? Ja, dan heb ik daar toch wel gevoel bij. Ik mis wel sommige mensen. En nu zit u alleen nog binnen, hè? Wat zit, doet u nu? Ik zit nu alleen binnen en dan doe ik de wijkopvolger maken voor de postbezorgers en ik sorteer post die nog gesteerd moet worden, eigenlijk. Er 45 dagen te gaan, dan gaan de weekenden er nog af. En ja, dat is gebeurd. Sander Bartling nam in dit laatste deel afscheid van de postbode. Rama lopen, afstoffen of de koken doen. Ze maken uw huis schoon en zijn illegaal in Nederland. Ik sprak praktisch geen Nederlands, ook geen Engels. Dus ze moest lijstjes in het Portugees vertalen op het internet. Vanaf maandag in Cairo, goedemorgen Nederland. De illegale schoonmaker. In deze sector komt die maatschappelijke ongelijkheid binnen, bij jou thuis. Dat dus volgende week, vanaf maandag. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op @cairo.nl. Straks, hoe komt een Haagse taxichauffeur aan het Koerhaus-drumstel van de Rolling Stones? Eerst nu het tot Hier is Siska Dresselhuis. Ik snap best dat je in het NOS-journaal beelden nodig hebt bij je onderwerpen. Het gaat tenslotte om televisie en niet om radio. Alleen maar sprekende hoofden achter een tafel, dat wordt op den duur wel heel erg saai. Maar dat betekent nog niet dat je ten koste van alles overal beeld bij moet zoeken... zelfs als dat volstrekt geen meerwaarde heeft. Zo stond journaaljournaliste Lidwin Gevers op de avond van het prinselijke ski-ongeluk... voor een totaal uitgestorven en donker paleis Noordeinde om verslag te doen over de gewonde prins die vele honderden kilometers verderop in een Oostenrijk ziekenhuis lag. Hetzelfde op de dag van Willem Holleders vrijlating uit de Rotterdamse schiegevangenis. Dat was ochtends om half negen gebeurd, maar om acht uur s'avonds stond de journaalverslaggever daar. Niets meer te zien, zelfs geen cipier die na zijn dagdienst naar huis fietste. En dan hebben we het nog niet over al die verkleumde verslaggevers... die ten tijde van de mogelijke Elfstedentocht... steeds maar weer voor dat Kluunbruggetje in Bartlehiem stonden... om te vertellen dat er nog niet zeker was. Nieuws in de zedenzaak tegen Robert M.? Verslaggever staat voor het hofnarretje dat inmiddels al lang een andere naam heeft. Een kritisch rapport over de foutengang van zaken... in het Rotterdamse Maastadziekenhuis ten tijde van de Klebschella-bacterie? Het NOSjournaal posteert zich voor dat ziekenhuis waarin de avonduren niets te beleven valt en rukt zelfs geen ambulance uit. Dat moet toch anders kunnen? We leven toch niet voor niets in het digitale tijdperk? Er moeten toch boeiende animaties te maken zijn... bijvoorbeeld van alle Willem Holleder, elf steden of lawinebeelden... die er maar te vinden zijn. En als dat niet lukt, dan mag gewoon een stevig interview in de studio... of een goede duidelijke tekst voorgelezen door Rob Trip of Sasje de Boer. Het gaat tenslotte om een volwassen nieuwsprogramma. Niet om Sesamstraat of kaboutenplop. 6 Siskat Risselhuis maandag, het of humeur van Henk Westbroek. Place. I'll be wiser this time sure. to so wipe away those tears by the time met Vier voor half elf, u luistert naar de KRO op Radio 1. Biedstad Den Haag is een monument uit de popgeschiedenis Rijka, Uit de drumstijl waarmee de Rolling Stones in 1964... het legendarische optreden gaven in het Koerhuis in Scheveningen... werd het vast nog wel. De hysterische bezoekers braken de tent af... en de Stones moesten na vijf nummers het podium verlaten. Ben Fransen, goedemorgen. Goedemorgen. De nieuwe trotse bezitter van dat drumstijl zit erachter, hè? Ja, helemaal gek. Laat het horen, laat het horen... Laat ze horen. Nou, even dan. Juist. <lacht> dat, dat is, is het. Uh, dat is dus het van... en uh, drummen. Juist. Het tromsamen <lacht> van Charlie Watts dus. Uh, het, dat, dat, dat dat ding nog heel is. Want als ik die beelden uit 64 bekijk, dan denk ik dat is ding is dat die dingen zijn nooit ongeschonden uitgekomen uit dat koerous. Nou, ik moet je zeggen, ik heb het ook heel goed bekeken. Er zitten wel krasje dingetjes op van het gebruik, maar niet. Uh, hij heeft geen, geen, geen stoelen tegen zich aangehad en zo. Nee, dat is een mooi geluk. Hoe, uh, uh, hoe bent u eraan gekomen eigenlijk? Uh, het punt was dat ik uh, ja, ik had er al eens vaker van gehoord dat het van eigenaar gewisseld was, ergens in het noorden van het land. En ik had een uh, klant in de winkel voor de u bij ons in Scheveningen. En die zei: Van joh, ik, uh, ik, uh, ik ben Stones fan en ik heb dat drumstel. En uh, dat was, denk ik, 10, 12 jaar geleden. En toen zei ik: Joh, wij zijn bezig met het Nationaal Popmuseum in Scheveningen te gaan bouwen. Uh, dat moet daarheen. Dus als je het ooit weg doet, laat het me weten. Denk erom: niet aan allemaal verkopen. En uh, een paar weken geleden, toen werd ik gebeld. Hij zegt, ik ga kleiner wonen. Ik ga al mijn Rolling stones spulletjes verkopen. En toen hebben we een uh, deal kunnen maken. Dus dat is uh, fantastisch dadelijk. Heel goed. U was er zelf bij, hè, in 1964? Ja, klopt, ja. Want u was onderdeel van de beveiliging? Uh, ja, wij zaten op een karate-school. En uh, ja, ik had zwarte band. En onze, onze groep, zeg maar, de gevorderden, noemden ze dat toen, hè. Die moest uh, dan al naar al die... Concerten, dus ik heb het allemaal meegemaakt. De Small Faces en de Kings en Mickey Mickey Tits en al die bands. En uh, ook de Rolling Stones twee keer: één keer in het Courthouse en één keer in de hout Ja. Dus het is voor mij eigenlijk een revival dat dat uh, drumstel weer hier staat. Juist, en u was uh, backstage ook met die jongens toen? Ja, we waren backstage. Uh, ja. Ik weet nog in het Courthouse dat toen het singeltje Tell Me uitgegeven werd. En omdat wij een all-access pas hadden, konden wij ook naar de kleedkamer. En toen hebben we dat singeltje door de Stones laten tekenen... en ook het programmaboekje, dus dat hebben we er allemaal bij. Juist. Goed. Het uh, drumstel is toen achtergebleven... trouwens net als de rest van het instrumentarium. Want ze zeiden, nou, ze hebben die zaken moeten dat, ontvluchten, of niet? Nou, het is zo dat uh, de pre premier, het, het merk uh, drums... die uh, had het uitgeleend aan de Stones. Die hadden het speciaal gebouwd voor Charlie Watts... Hmm. Uh, de Stones deden toen optredens, dat heette Pay and Play. En, uh, dus die wilden helemaal niks meenemen, die wilden gewoon binnenkomen, spelen en weg. En dat kwam in dit geval heel goed uit, want ze konden alles laten staan, want het was niet eens van hun. Nee. Goed, en, en zo bent u er dus uh, jaren later uh, weer op teruggekomen en is het drumstel in uh, uw bezit. Lekker spelen, zou ik zeggen. Terug, terug in Scheveningen. Terug in Scheveningen. Ben Fransen, ik dank u zeer. Oké, okay, bedankt. Bij de half tien, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie kunt u vinden op onze website, kro.nl. Daar vindt u alle gegevens over Goedemorgen Nederland. En na half elf naar het nieuws, Prem Rada, Prem, goedemorgen. Hé hey Sven, jij rookt toch ook? Nee. Oh, niet, niet ik meer. rook wel. Ja? Oh, ik, ik ben het zat. ...dat zodra ik rook, mensen me beginnen te zeggen dat ik asociaal ben... ...ik drink bruine rum en dat vinden ze ook niet goed, ik ben te dik... ...en dan word ik door allerlei campagnes betaald uit mijn belastinggeld gezegd... ...dat ik een paria ben en ik ben het zat en ik ga het vandaag echt bespreken... ...met twee mensen die eigenlijk mijn vijand zijn, maar ze komen wel in de bus... ...Rien Meijering, de voorzitter van de Raad voor de Gezondheidszorg... ...en Nicolette Warmenhoven, de vicevoorzitter van de Nederlandse Public Health Federatie... ...ook weer zo in een vreemde taal, kunnen niet eens in het behoorlijk Nederlands doen... Maar daar ga ik lekker mee rollen bollen in de bus. Maar voordat ik dat ga doen, luister, krijgt u in algemeen beschaafd Nederland de bourgondische stem van Jan van den Putten. Radio 1, het nos journaal. Het behandelend medisch team van Prins Frieso geeft straks om 12 uur een persconferentie. Volgens de RVD wordt het een toelichting op de diagnose en een prognose van de gezondheidstoestand van de prins. De persconferentie wordt rechtstreeks uitgezonden hier op Radio 1 vanaf 5 voor 12. De gemeente Almere heeft plannen voor de bouw van een nieuw ijsstadion. Het ultramoderne stadion komt waarschijnlijk in het stadsdeel Almerepoort en kost 60 miljoen euro. En de bedoeling is dat er twee banen van 400 meter komen, één voor de topsporters en één voor de recreanten. Ruslands grootste onafhankelijke opiniepeiler voorspelt dat Vladimir Poetin meteen in de eerste ronde op 4 maart tot president wordt gekozen. De laatste peiling van bureau Levada wijst uit dat Poetin kan rekenen op twee derde van de stemmen. Meer dan 50% van de stemmen volstaat om direct te worden gekozen.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 ANWB Verkeersinformatie wat extra drukte op de A10 de ring Amsterdam in beide richtingen bij de afrit Rai files van 3 kilometer. Heeft onder meer met bezoekers aan de huishoudbeurs in de rij te maken. En ook drukte bij Utrecht op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knopend Ouderijn en hooggraven 3 kilometer vanwege ook bezoekers aan de jaarbeurs. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Heter en knopend Ewek staat zo'n 5 kilometer... En net over de grens tussen Maastricht en de Visee rijden geen treinen. Ligt daar een, tre een boom op het spoor, vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Remradicationen. Goedemorgen luisteraars. Ik ben te dik voor mijn lengte. Ik rook sigaretten. Ik drink regelmatig te veel bruine rum. Zit veel te veel in de auto, trein, metro of tram en beweeg daardoor te weinig. Ik eet veel rijst en heel veel vlees. Het moet ook lekker vet zijn. Ik werk hard. Ik probeer me zoveel als mogelijk aan de wet te houden en ik betaal redelijk veel belasting. Toch voel ik me steeds meer een outcast, een paria... omdat allerlei clubs, vaak betaald uit mijn belasting en accijnsgelden, mij opjagen... Alsof het niet voldoende is dat de staat mij al dwingt om meer geld aan mijn medemens af te staan in de vorm van belastingen en accijnsen op mijn sigaretten, op mijn drank, op mijn benzine, manipuleren deze zelfbenoemde belangenbehartigers de massa door uit te leggen dat ik asociaal tuig ben die de maatschappelijke solidariteit kapot maakt. Want ik ben de oorzaak dat de kosten van de gezondheidszorg stijgen. Niet gezonde oude mensen die te lang leven. Niet de gezonde sportende mensen die met skiën of met schaatsen... een knie breken of met voetballen enkel of met wielrennen hun hoofd. Nee, die moeten natuurlijk op gemeenschappelijke kosten verpleegd worden... want sporten was toch zo gezond. Maar een roker met longkanker? Asociaal. En het wordt steeds erger. Overal waar ik kom, word ik geconfronteerd met campagnes ter bevordering van mijn gezondheid. Ik moet me laten testen op darmkanker, prostaatkanker, weet ik veel welke kanker, vet, cholesterol, bloeddruk en weet ik veel welke ziekte. Luister als ik ben het zat. Ik wil zelf bepalen wat ik eet en hoe ik leef, wat ik in mijn lijf stop. Dat elementaire mensenrecht, dat zelfbeschikkingsrecht heet, dat is toch iets waar? Bent u het ook zat om betutteld te worden door deze figuren en organisaties? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl en de tweets kunnen naar Hekje, Primtime, Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, we staan bij Oudekerk aan de Meerkreuk... voor uh, Den Butter, de echte bakker. Uh, die is van Bram van der Lee. En Bram, ik zou je beschrijven als een goed, redelijk goed uitziende man... maar jouw buikomvang is minstens net zo groot als de mijne, Misschien iets groter. Word je dat gezeur dan ook zat dat iedereen zegt dat je moet afvallen? Ja. ja. ja. Hey, uh, ik voel me goed. Uh, ik geniet uh, van het leven en... Uh... Ik ben heel goed in staat om, zelf voor, om voor mezelf te zorgen. En dat hoeft niemand voor mij te regelen. Ja, ik maak de fout. Ik zeg, we staan in de oude Kerk, maar we staan natuurlijk in Oude Weteringen, luisteraars. Um, maar nu is mijn vraag, Bram. Um, jou, je, je hebt een bakkerij, je verkoopt echt... Ja, binnen. Ik, ik hou verschrikkelijk van die chocoladecroissants en zo. Nu heb je ineens gehoord dat je brood weer te veel zout heeft. Ja, daar word je helemaal doodmoe van. Want dat is wettelijk geregeld dat uh, een bepaald percentage zout in, uh, in het brood zit... Ja. En uh, door uh, allerlei organisaties word je dan opeens uh, zwart gemaakt en uh, aangepakt dat er te veel in zit. En dat is prima, maar uh, dan moet dat eerst geregeld worden. En uh, je kan je pas iemand uh, op zijn vingers stikken als hij zich niet aan de wet houdt. En wij houden ons keurig aan de wet. Wij zitten zelf uh, al onder het wettelijk uh, minimum van zout, of wettelijk gemiddelde uh, vereisten. Dus daar, wij zijn al uh, verregaand bezig met zoutreductie. Maar je wordt gewoon wel weer zwart gemaakt. En dat... Maar als dan zo'n lobbyclub, zo'n bericht... en dan laat het NOS-journaal zich lekker weer misbruiken door zo'n organisatie... dan merk je dan dat je klanten dan uh, bij je komen met vragen? Ja. En uh, dan zeggen wij uh, tegen de klanten van... nou, uh, mevrouw, meneer, daar zijn wij al uh, een hele tijd mee bezig. En wij zitten daar al onder. En dan zeggen ze van ja, maar dat, uh, dat proef je toch. Maar uh, je, je, je, je proeft het niet. Dus uh, uh, uh, wat zou jij nou zeggen tegen al die clubs wat jouw belastinggeld betaalt? Uh, geef eerst eens een goed alternatief. En zoek eerst eens uit wat het, waar, waarom het erin zit. En niet, uh, want er zijn ook een hoop goede kanten eraan. Uh, de houdbaarheid, uh, uh, uh, ook voor de smaak. Uh, en uh, ja, uh, als we normaal eten dan uh, gaat het allemaal goed. En, maar ja, als je geniet van het leven dan uh, ben je al gauw uh, verkeerd bezig. Oké, okay, ik hoor van Marian dat we nu al een beller hebben. Uh, uh, hoe heet die Marian? Want ik... Uh, oh, Jolanda, goedemorgen, zeg het maar. Hallo Prem, oh wat een geweldig onderwerp weer. <laughs> ik ben het volledig met jou eens. Uh, uh, uh, al die zwetskoek is allemaal overgewaaid uit Amerika... met de lightproducten. Uh, nou ja, uh, ik kan oeverloos doorgaan. We worden volgepropt met informatie dat we light moeten eten... Uh, BN'ers die uh, de, de BCL aanpraten... Al dat soort dingen, allemaal lulkoek. Wij gaan dood van stress en ellende die er in het land hier uh, in hier, hier hoog tijd viert. Nou. Jolanda, een van de redenen waarom ik zo dik ben, is omdat ik geen stress en ellende heb. Want dan neem ik een glas bruine rum en een lekkere uh, uh, uh, ja, ja, steak. Ja. En dan voel ik me al een stuk geruster. Maar dankjewel voor het bellen. Bram, hartstikke bedankt en succes met je lekkere bakkerij. Luisteraars, uh, even voor de duidelijkheid: u mag langskomen, maar u mag ook bellen. En weet u wat? U mag ook bellen als u totaal oneens met me bent. 0800 1121. Mail naar primtime-apenstaart-ntr.nl En de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. Rien Meijerink, u bent voorzitter van de Raad voor Gezondheidszorg. Dank u wel dat u met mij wilt discussiëren vandaag. Dat is de vrijheid van meningsuiting en debat. Um, door wie wordt uw club betaald? Door de regering, zou je kunnen zeggen. Het is een publieke organisatie. Wij adviseren aan de regering, maar we adviseren ook aan uh, nou ja, mensen zoals u. Uh, iedereen die het horen wil, uh, kunnen onze adviezen lezen en hun voordeel ermee doen. Dus u wordt betaald uit het geld van de belastingbetalers. Zeker. Oké, okay, mevrouw Nicolette Warmerhoofd, vicevoorzitter van de Nederlandse Public Health Federatie. Om te beginnen, waarom ja. niet in gewoon Nederlands? U wordt net alles in Amerika overgewaaid. Waarom zo'n buitenlandse ja, naam? Ja, uh, Dat ben ik met u eens, met je eens. Ik, we, uh, Public Health, uh, Engels en uh, Nederlandse federatie, uh, uh, Nederlands. We zijn er wel over aan nadenken, maar als we die naam weer veranderen... dan weet niemand meer uh, wie, wie we ook alweer waren. Uh, wij worden... Uh, Deels betaald uit de contributie van onze leden. En dat zijn allemaal organisaties en verenigingen... op het terrein van de volksgezondheid. Bevordering van de volksgezondheid. En deels uh, krijgen wij ook een subsidie van uh, de Rijksoverheid. En die, veel van die organisaties die lid van u dat zijn... Zijn die ook wordt, weer, ja. Zijn ook weer gefinancierd ja. uit ons belasting- en accijnsgeld. Ja, precies. Oké, okay, Dus u bent het in elk geval met me eens beiden dat u betaald wordt uit ons gezamenlijk geld. Ja, ja dat Oké, okay, nu is een groot deel van de maatschappij... Roker, drinker, veteter. Vindt u het niet erg dat u ons brood wel eet, maar onze taal niet spreekt? Nou, wat ik erg vind, ja, wat ik erg vind is dat je het voortdurend over geld hebt. Waarom ja. heb je het niet over iets wat veel belangrijker is? Namelijk, nou, de gezondheid van mensen natuurlijk. Als je je omschrijft, daarnet, hè, van ja. uh, roken, drinken, te dik, uh, weinig bewegen en noem het allemaal maar op. Dan betrek je dat meteen op de centen die daar eventueel mee gemoeid ja. zijn. Waar je het op moet betrekken is op het feit dat je daardoor, vermoedelijk, eerder doodgaat. Ja. En, nog belangrijker, veel eerder in aanraking komt... met allerlei ellendige ziektes. Dus dat is het punt waar toen maar het om draait. Het draait helemaal niet om. Maar meneer, meneer Erik, dan gaan we in een gezonde maatschappij liever... waar niemand werkt. Dan zijn we morgen failliet. Nee, nee, nee. nee. Natuurlijk moet je werken. Werk is helemaal niet slecht. Ook ja. niet voor de gezondheid. Nee. En werken levert geld op, dus dat is allemaal prima. Maar het, het hele... Je merkt het net ook aan die luisteraar die belde. Nee. Het wordt meteen betrokken op uh, dat kost geld, dat ja. betalen wij... en daar hebben we niks aan en het is een schande. Nee, betrek het nou eens niet op geld... maar op okay. waar het over gaat, gezondheid. Maar, meneer Merink, ik wil lekker ongezond dood. Ik wil, er zijn een heleboel mensen die niet lang willen leven... Ja. Wij worden uit, uit, kijk, ik wil lekker ongezond dood kunnen gaan. Ik wil niet gereanimeerd worden. Als ik kanker heb, laat ik me niet behandelen. Ik Prima. hou van het leven. Ik wil het zelf beschikken hebben. Het geldt voor veel mensen, blijkbaar. Nou, en dat moeten ze vooral doen. En uiteindelijk nee. doe je dat ook. Je ja. beschikt uiteindelijk zelf of je rookt of uh, vet eet. Alleen, wat blijkt, is dat voor veel mensen die keuze veel lastiger is... om te maken dan voor... Waarom? Alle... Zijn die mensen, vindt u dat de mensen dom zijn? Nee, ik vind niet dat de mensen dom zijn. Maar het is voor ons allemaal moeilijk om gezond te leven. Dat is het niet. Oké, okay, jij wil het misschien niet... maar, de, maar jij wordt meer uh, verleid om ongezond te leven... dan dat je verleid wordt Mevrouw, om gezond te leven. Mevrouw ik ben meester in de rechten... Ik heb drie kinderen die ik ook allemaal heb gezegd... liever als je wil roken moet je het doen, maar het is niet gezond. Ik weet dat alcohol schadelijk is. Dat iedere keer als ik een slok neem mijn hersencellen afsterven. Ik weet dat sigaretten slecht zijn, dat ik longkanker kan ja. krijgen. Ik weet dat als ik te dik ben dat ik minder conditie heb. Ik weet het allemaal. Pre maar, met jou zitten we ook niet zo erg in de maag. Als jij dat doet, moet je dat vooral blijven doen. Ja? En dan heb je je de eigen consequenties. Maar er zijn heel veel mensen, en die, die hebben geen rechten gestudeerd... zal ik maar ja. zeggen, uh, die dat niet goed kunnen overzien. Over die mensen heb ik u het. Maak, de nee, ik minacht helemaal niet. Hoe bedoelt u het volk is toch slim? Iedereen kan het overzien, meneer Meering. Nee, mooi niet. Mooi niet. Uit onderzoek blijkt heel erg duidelijk... Ja. dat heel veel mensen het onvoldoende in de gaten hebben. En het komt bij... Dat is natuurlijk het zijn verslavingen waar we het over hebben. Hè. De, ja. de, de, de dingen waar jij aan leidt, dat zijn verslavingen. Ja. En... Uh, daar is het heel lastig uit te komen. Nou, dat geldt voor iedereen. Maar, maar wat dat is geldt het met, met verslavingen? Dat, nou, om, omdat ze uh, heel veel ongezondheid en ellende opleven. Het, met het, met het probleem is dat uh, mensen met, een, een, een, met minder opleiding... leven twaalf jaar uh, minder lang in goede gezondheid... En dan kun je zeggen, dat ze zelf weten. Maar ja. dat, dat willen ze eigenlijk helemaal niet. Maar er staat buiten iemand op de fiets met twee honden die nee staat te schudden. Daag. Ik heb alleen mijn MAVO. Die heb ik ja. niet afgemaakt. Daarna ben ik gaan varen. En uh, 15 jaar geleden heb ik het uh, licht gezien. Toen ben ik veganist geworden. Nou, ik heb dus geen opleiding. Ik heb momenteel geen werk. Ik wil graag werken, maar ja, de polen... Jij vindt dus dat ik eigenlijk uh, al gezond leef en dat wat ik doe niet sociaal is? Uh, ik weet niet wat jij doet. Ik heb het voorgaande gesprek. Ja, maar goed, ik, ik zuip te veel, ik rook te veel, ik eet te veel, ik beweeg te weinig. Dat vind ik helemaal goed. Dan ga je eerder dood en dat is goed, goed voor de werkgelegenheid en... Uh... Hoe heet je? Ik heet Peter Winters. Peter Winters, je bent een van de intelligentste mensen die ik heb ontmoet. Nou, nou, d -d -d -d dank je wel, hè, ja, Jij kan het weten, vind ik. Dank je wel. Ja, ja, dan ja dank je wel. Ik heb een heleboel opebergs. Goedemorgen, Marjolein. Hallo, Prem. Ik ben het grondig met je eens. Ik ben 63, ik werk meer dan 40 jaar in de gezondheidszorg... en ik weet heus wel wat ik doe, ik ben hbo-opgeleid... en ik ben het zo ontzettend scheidszat, die bemoeienis met mij. En ik ben nog hè? want ik heb een hond en die poekt. Dan ben je dus helemaal uh, aan de rand van de maatschappij gekomen. Mevrouw Wanderhofer mag je antwoorden, mevrouw. Ja, ik vind niet dat mensen asociaal zijn als ze niet gezond leven. Ik vind alleen dat iedereen wel uh, de keuze moet krijgen om gezond te leven... en dat die keuze ook de, mak de makkelijkere keuze moet zijn... Dus niet dat het moeilijk is om aan gezonde voeding te komen... of in een rook rookvrije ruimte te zijn. Of, oh, daar komt een heel lekker chocoladecroissantje binnen. Dank u wel. Alleen maar voor Prem. Oké, wacht even. Sorry. Oh. Ik ben een jaar gestopt met roken... omdat ik hartstikke verliefd was op een vriend... Die, uh, die niet rookte. Ik kwam kilo's aan. Ik ging van maat 38 naar maat 48. Denkt u dat dat gezond is? Nee. Dat is en ik zie het om me heen ook. Allemaal dikke mensen ja. die gestopt zijn met roken. Dat, maar het zijn, dat maar het... is persoonlijk. Gezond. Maar het zijn allemaal dingen waar je zelf over beslist. Ja, misschien niet over verliefd worden. Ja, misschien niet over niet verliefd worden. Meleven. Maar de rest... Maar de, nou, nee, maar dat, dat, dat is helemaal niet aan de orde. Het is gewoon dat Die je... onderzoeken dat het slecht is. Nee, het is dat gewoon... is allemaal gemanipuleerd. Dat zijn onzin. bewijzen voor. Dat is okay, absoluut Marjoleen, dankjewel. Maar meneer Meijerik. Ja, ik zit even te kijken. Is meneer Vendel er nog? Nee, meneer Vendel is er niet. Meneer Meijerik, kijk. Wat Marjoleen zegt is eigenlijk... U hebt bijvoorbeeld onderzoek gedaan en u zegt er moet een vettax komen. Kunt u begrijpen dat in de maatschappij waar we zitten, wij vinden dat u mij een norm probeert op te leggen, namelijk die van gezond leven? Nou ja, dat is tot op zekere hoogte zo, maar dat geldt. Dat geldt in alles. Dat geldt in het verkeer. Dat ja. geldt in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Ik bedoel, denk even terug aan alle ellende die we hadden... op het moment dat we in de auto met een uh, vaste Sea-Bells moesten gaan ja. zitten. Dat vonden we helemaal drie keer niks. En een, stress, helm, stress, en een helm op, een, op ja. een motor en een scooter. Dat vonden we aanvankelijk allemaal helemaal niks. Ik vind, iedereen vindt het nog het nog heeft niks. heel veel ellende voorkomen. En dat is waar we het over hebben. Over het voorkomen van oh, ellende. Oké, meneer, okay, meneer Mering, uh, Deze vraag aan u. Als, kijk, ik vind... We moeten bezuinigen in deze maatschappij. De overheid geeft te veel geld uit. Meer geld dan ze binnenkregen. Waar we het beste mee kunnen bezuinigen is als mensen langer kunnen blijven werken. En dat kunnen ze. Als er werken nu van de mensen tussen de 55 en de 65 1 okay. op de vijf. Maar als u het zo belangrijk met gezondheid vindt, betaal het uit uw eigen zak. Stop alle subsidie aan al uw organisaties. Besparen we miljarden. En als u dat zo belangrijk, meneer Meiring, vindt, dan gaat u net als de JoVas getuige het eigen zak betalen. Ah, ja, je praat weer over geld. Hè? Je hebt het alleen maar over geld? Natuurlijk! Geld... We praten over gezondheid, dat is belangrijk. Nee, maar weet u waarom? De gezondheid van... Me... Kijk, ik vind... Het gezondheid is een norm. Is een norm die u nee, mag het hebben... Gezondheid is een kans. Gezondheid, gezondheid is, is een, een kans. doel. Dat is wat je wil. Een kans en een doel? Ja. ja. Oké, okay, dan ga ik even naar meneer Vendel. Meneer Vendel, goedemorgen. Is gezondheid een kans of een doel voor u? Uh, dat bepaal je inderdaad helemaal zelf. Hoe je Jezelf een prettige school. Wat zei u? Ik versta u heel slecht. Wat zei u? Mensen die waarheid willen, ik zit in een auto. Ik vind, je bepaalt zelf je eigen gezondheid. Okay. Je, kunt, je kunt zelf kiezen of je wilt roken of niet, Daar heb je die keuze, heb je allemaal. Maar als jij de tribels aan je hoofd krijgt, omdat je moet stoppen met roken. En je komt 20 jaar aan in een jaar tijd. Wat is dan het voordeel? Ja, om dan niet te gaan roken, bij wijze van spreken. Maar ik zal het aan een van de twee vragen. Wie? Het voordeel Mevrouw als je niet, uh, ja. niet gaat roken, is Dank dat je langer niet alleen langer leeft, maar vooral langer in goede gezondheid leeft dat je kunt werken, dat je kunt deelnemen aan de maatschappij... en dat je niet uh, met twee geamputeerde benen in een, uh, in een rolstoel zit. Ja. Dat, is, dat is het voordeel. En verder moet je het mooi zelf weten. Dus uiteraard moet uiteindelijk iedereen dat zelf okay. weten. Ik heb een heleboel mails en tweets en luisteraars nogmaals. De website maakt een integraal onderdeel uit van dit programma. Dus als ik niet alles kan voorlezen, ziet het alsjeblieft op de website. Mijn favoriet, dat is een vrouw Beppie. Die heeft altijd iets negatiefs. Maar vaak kiest ze wel een punt, hoor. Wie herkent zich in De Alcoholist elke dag slijmen, schreeuwen, kotsen op een ander... om die vervolgens de les te lezen, Prim. Ja, Beppi, in die zin ben ik het met je eens. Ik ben hetzelfde als meneer Meijerink en mevrouw Warmenhoven. Ik zit dus constant te schelden op anderen... op kosten van de belastingbetalers. Um, mensen hebben het recht op zelfbeschikking... maar er zitten ook consequenties aan. Bijvoorbeeld hogere premies. Um, meneer Meijerink, laten we proberen... Um, uh, om het de debat niet te vervuilen... even als we allemaal nu in het Veenland zouden wonen... waar niets georganiseerd was... Dan zouden we allemaal zelf betalen voor onze arts. En zelf betalen voor het ziekenhuis. En als we dan met twee geamputeerde benen zouden zitten. En we hadden geen geld om een rolstoel te kopen. Dan zou ik maar slepen over de grond. Ja. Vanuit de beschavingsnorm hebben we gezegd. Mensen die niet kunnen betalen. Betalen we uit solidariteit ja, mee. Zo is het. Okay. Ja, het gaat om de solidariteit. Ja. Ja. Nou, nu gaat het in die solidariteit erom. Dat ik zeg. Doordat ik rook. En drink. Ik heb hier de opbrengst van de belastingen. De wijnaccijns in 2009 was 253 miljoen euro. In het eerste kwartaal 2011 69 ja. miljoen euro. De alcoholaccijns ja. 306 miljoen euro. In 2009. De bieraccijns 390 ja, ja. miljoen euro. Dat is allemaal heel veel. Remmen. En de, de tabaksaccijns 2,3 ja. miljard Precies. euro. Al... Nu, nu betaal ik meer. Ja, maar al... Waarom zeurt u dan? Al die getallen. Uh, die vallen in het niets als je ze afzet tegen waar het om te doen is. En vergeet ook niet, die solidariteit waar we het net over hadden... Ja. die taant ook omdat mensen het inzien dat iemand die rook, drinkt, et cetera, et cetera... veel meer kosten maakt in de gezondheidszorg dan mensen die gezond leven. Dat is niet waar. Maar mij kunt u, ja. u helpen, want u, kunt, u bent voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid. In het laatste levensjaar kost een patiënt het meeste geld. Zeker. Maar als ik... Uh, kanker longkanker gaat na één jaar behandeling op mijn 55ste, ben ik goedkoper dan wanneer ik 90 of 95 word, en oudere zorg en... en, het, gaat, en het gaat ook niet om de kosten van de zorg, het gaat ook om uh, de kosten van... van uh, het gaat ook om arbeidsparticipatie. Ja, maar dit is toch te cynisch verwoorden? Dat, dat, dat, cynisch je, dan? dat je hardop zegt dat je goedkoop bent omdat je eerder dood gaat. Theo van Gocht, zonder gezonde roker, hey, ik van de ja, altijd dat is toch we zijn te, beter Dat, voor de dat is toch te cynisch verwoorden? Daar wil je toch niet bij horen? Het is bij toch solidariteit? Wel nee, solidariteit. Solidariteit is dat mensen die gezond leven. Uh, voluit willen betalen voor mensen die Dick, ziek zijn. En als mensen die ziek zijn, als die dat zelf veroorzaken. Ja. dan dreigt die solidariteit. die dreigt op de helling te komen. En dat is wat we nu. Maar ma ma meneer Merink, ik ben het, het. nogmaals, ik herhaal voor u. Iemand die op zijn 66ste. nadat hij gepensioneerd is. meteen doodgaat. die geen AOW trekt. die geen pensioen trekt. die niet tot zijn 100ste. in ja. verzorgings- en bejaarden moet zitten. Nee. Als u die kosten, want dat is het gemene in uw debattechniek. Maar debat je, kunt ook, je kunt de vraag ook omdraaien. Nee, je kunt ook een zo... ander voorbeeld noemen. Een voorbeeld? ander voorbeeld is dat iemand op zijn veertigste... al niet meer kan werken en dan nog twintig jaar leeft... en een uitkering krijgt. Ik denk dat de kosten van de zorg... dat is een hele moeilijke discussie. Maar de kosten van uh, niet werken, bijvoorbeeld... Is, is, die, is, die win je makkelijk. Maar de kosten van de vergrijzing... die op dit moment steeds genoemd wordt... waardoor we de pensioenreeftijd moeten verhogen... waardoor we die, uh, die hele discussie hebben... dan is iemand die vroeg doodgaat, omdat hij te veel gezopen heeft... Ja. en te weinig behoorlijk nou, te kopen. Nou, even heel precies. Die kosten ja. in de laatste één of twee levensjaren... Ja. die gelden voor iedereen. Het punt is, ze worden naar voren gehaald... en dan krijg je het cynisme van Prem... die zegt van, nou, is dat, is, cynisme, dan, is, dat is dan mooi meegenomen voor de maatschappij... want die mensen eerder dood, dus dat, dus dat ja. kost. Maar nu komt het punt, en daar zijn mevrouw Warmer... en ik het helemaal over eens, namelijk... dat de mensen die ongezond leven, die worden ook eerder ziek. En die zijn eerder uit het arbeidsproces. Ja. En tijdens dat ziekteproces, ze worden allemaal chronisch ziek. Ja? Dat is het punt waar je het om draait. Dat kost wel geld. Dat is meer. En die laatste twee jaar die komen er dan ook nog wel bij. Dus je kunt onmogelijk, als je toch over geld wil praten... ik wil liever over gezondheid praten, dat heb je gemerkt. Als je toch over geld wil praten, je kunt onmogelijk volhouden... dat ongezond levende mensen, dat die goedkoper gezondheid u goedkoper... Okay. Gezondheid werkt, zeggen wij. En dat is, dat is het belangrijkste punt. Waar ik ook even aandacht ja, voor wil vragen... is of jij je realiseert hoeveel geld er wordt besteed... niet aan voorlichting, maar aan... Het verleiden van mensen om te roken, ja. te drinken en ja, te eten. Geld, Daar ja. gaat, dat is een, een ja. duizenden keren zoveel als Met dat de... kleine beetje geld... wat er overigens al bijna niet meer. Hè? Dan Want... De fabrikanten van het vergif dat tabak heet, het alcohol, ook koffie wat ook een cafeïne in zit... vrijelijk uh, reclame kunnen maken... dat is een andere discussie. Maar dat vind je niet erg. Dat nee, wij maar... allemaal doodgegooid worden met die reclame... om allerlei ongezonde dingen te doen, dat vind je niet erg. Maar dat er een heel klein beetje geld... Hè, nog geen ja. procent van het totale budget... Ja, het naar er... voorlichting gaat, dat vind je wel maar, erg. Ja, want we hebben het geld niet. We moeten bezuinigen. Ja. Nu moeten mensen, omdat u uw voorlichting moet doen... moeten mensen we bezuinigen. We moeten zorgen dat mensen zorgen niet ziek worden. En dan, ja, oké, hoeven, dan, we dan moeten... kunnen we daarop bezuinigen. Oké, we gaan naar twee bellers we komen. We... De, de, de tijd vliegt. Goedemorgen, meneer Vares. Gaat u gang. Goedemorgen, uh, Prem. Uh, ik zie het zo als ouder mens. Uh, uh, meneer Vares, dus, uh, het is 82 jaar. Meneer Vares, heeft u gerookt in uw leven? Ik heb gerookt en ik rook al 40 jaar niet meer. Maar dat is uh, uh, gewoon omdat ik het bedauwd kreeg. De, de, nou, over. Maar ik ben altijd kok geweest. Ik heb uh, alle geboden over eten overbroken. Ik ben zo'n magere ram. Dat is waar. Uh, en ik ben... Ik ben 82 jaar, maar waar ik het in zie, dat is namelijk de religie. Wij zijn grootgebracht met religie, die vertelde als je niet beter dan begonnen de mensen, je moet dit, en anders kom je niet in de hemel. Dit gebrek hebben de mensen, dat is een gebrek voor de mensen, dat ze dat niet meer kunnen. En die doet dan doordat betutselen op allerlei voeding, dan kom je niet in de hemel. En het heeft niets met geld te maken. Oké, okay. meneer Van Rest, dank u wel. We gaan nog naar u inbellen. Ik, ik moet een heleboel... U wou reageren. Gaat u gaan. Nou, nee, ik, ik, wat, wat mij opviel, uh, was dat hij zei... 40 jaar geleden ben ik gestopt, want ik werd benauwd. Ja. Kijk, dat is net op tijd. Als je dan doorrookt, dan weet je wel wat er okay, gebeurt. Ik ben wel Grote de... ongezondheid. Meneer Van Rest verfrustreert mijn programma <laughs> altijd. Want ik ben wel blij dat hij er nog is. Want hij heeft altijd leuke bijdragen en zo. Dus dat is wel waar. Um, Jassie, wat de konden de gasten daar laag opgeleden hebben... giergeld op gezondheid. Ongezond te leven heeft niets met ontwetendheid. Lola, beste Prim, lees nou eens wat je zegt. Een recht om ongezond te leven. Ga maar gauw eens interviewen in een ziekenhuis. Lola, gelopen, ik ben vaker in een ziekenhuis dan je denkt. Als mensen ongezond willen leven, moeten ze dat zelf weten. Maar als ze dan ziek worden, moeten ze de behandelkosten zelf betalen. De Graaf, ik ben het helemaal met je eens. Laten we de ziektekostenpremies afschaffen. Gaan we naar landen waar er niemand verzekerd is. En dan gaan we kijken wie daarover zit te zeuren. Um, Mensen hebben recht op zelfbeschikking, maar er zitten ook consequenties aan vast hogere premies. Wat is duurder, vraagt Niels Bosman zich af. De extra kosten op de gezondheidszorg, van ongezond gedrag... of de verlenging van de levensduur van gepensioneerden bij een gezonde ja, lever? Ja, dat is een interessante ja. vraag. Daar wordt hard op gestudeerd. Op het moment dat je ook in de beschouwing betrekt de maatschappelijke kosten... dus niet meer werken, uh, uh, uh, kosten die te maken hebben met je pensioen, et cetera, et cetera... dan valt de balans toch... Als je toch over geld wil praten, ja. dan valt toch gunstig uit voor gezond leven. Gezond leven is in die end ook goedkoper. Ja, dat zegt mevrouw Van Warbehoven. Uh, je geeft aan dat je te zwaar bent voor je lengte... maar je kan ook te kort zijn voor je gewicht. <lacht> dat is waar. Ja, dat vind ik een goede. <lacht> hoe hoe dat verkleed? Met dank aan de marktwerking in de gezondheidszorg... is de ongezonde mens sinds kort de nieuwe zondebok. Alleen de sterkste heeft recht op goede gezondheidszorg. Het fascisme draagt de witte jas, zegt Karin. Ja, maar, dat, kijk, dan ja, nou ja. zie, nou zie je wat ik bedoel. Hè. Er zaten een paar van deze... Uh, ja. uh, Mesjes net bij waarvan je denkt van kijk. Nu blijkt dat mensen in de gaten hebben wat er gebeurt. Ja. He, en dat dus ook uit financieel oogpunt de alle reden is om op dit moment, uh, om, om op dit moment de, de, de stormvlag te hijsen. Okay. Echt, het kan niet langer. Saida, je bent de laatste beller. Ga je gang. Goedemorgen, prim. Kijk. Uh, nee. De bedrijven zetten in uh, allerlei voedseldingen, uh, zoals jam, pindakaas, weet ik veel. Er zit allemaal glucosestroop in, dat is eetlust opwekken. En als je bijvoorbeeld ook door de straten loopt, uh, tegenwoordig uh, overal staan van die snoepautomaat. Het is alleen maar eten, eten, eten. Dus denk je dat de overheid ons echt uh, slank of zonder... Uh, Oké, okay. duidelijk ik dank u wel, want ik zit met het tijdsprobleem. Ik ben het oneens met wat besproken wordt. Mensen hebben het recht goed voorgelicht te worden over wat gezond of ongezond is. En als jij liever ongezonder leeft, omdat ik dat lekkerder of fijner vind, dat mag. Maar het is een zeer goede zaak dat mensen zich wel bewust zijn van de consequenties van bepaalde leverstijlen. Vriendelijke groet, het is ook opvallend dat jij nu dit onderwerp kiest terwijl alle leefstijlcampagnes afgeschaft worden en het is op dit moment al zo dat de Nederlandse kinderen slechter op de hoogte zijn van de gevaren van roken dan de kinderen in China. Dan moeten er andere gaan, gaan Iedereen afvoeden. weet dat, maar dat weet dus niet meer iedereen. En Ach. dat is dat is uh, dat is uh, en al die campagnes zijn Bezuinigd. Ik vind het heel grappig. Mijn tijd zit er echt op. Ik vind het zo grappig. We gaan nog vaker erover doen. Ik vond het moedig. Ik, ik weet niet of u van me gewonnen heeft of niet, maar u bent klap lastig gemaakt. Luisteraars, gisteren begreep ik van een journalist dat de representanten van het onderdrukkende fascistoïde regime van Orbán in Hongarije zich hebben beklaagd over mijn uitspraken afgelopen woensdag. Naar het schijnt onderzoekt het landelijk parket of ik strafrechtelijk vervolgd moet worden. De saoedi arabieren van het christendom, de regering in Hongarije is het natuurlijk niet gewend dat de publieke radio vrijheid van meningsuiting kent. In een land waar je als religie pas erkend wordt... als twee derde van de parlementariërs vinden dat jouw religie een religie is... kennen ze begrippen als ironie, provocatie en over de top niet. Geen wonder dat hun economie in de slop zit. Want waar creativiteit onderdrukt wordt, zal de economie ook kapot gaan. Ik ben blij dat ik in een land leef waar ik Geert Wilders blondie kan noemen... en zijn eenmaatszaak fascistoïde. Ik ben blij dat ik in Nederland woon... waar op mijn eigen website ik door iedereen voor vies en vuil kan worden uitgemaakt. Want dat is debat in een vrije maatschappij. Iedere gedachte mag geuit worden. Ik ben ervan overtuigd dat indien ik vervolgd word... iedere rechter in Nederland meestal vrij spreken. Ik verwijs de intolerante representen van het tuig... graag naar de uitspraak van de rechtbank Amsterdam... in de zaak tegen Geert Wilders. Ik dank de Nederlandse belastingbetaler... voor het hebben van een systeem... waarin zowel linkse als rechtse anarchisten... vrijelijk op Radio 1 aan het woord kunnen komen. Ik dank u voor het luisteren... want u garandeert mijn bestaansrecht. Tot maandag. Namaste. Dag. Bijkomt je spijs, je kan het ook niet laten, Safe